bang voor anderen of voor jezelf misschien Ik probeer je scherp te volgen toch blijf je vaag voor mij en voor ieder antwoord dat je geeft, komt er weer een raadsel bij En je blijft jezelf verbergen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 Breng ik bij je aan, zit ik op je huid. Ik kom nooit dichter bij jou zelf, je vlucht steeds voor me uit. Zal ik ooit te weten komen, wat gaat er in je om? Of wil je een mysterie zijn, waar ik nooit achter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 Na dit uh, mooie nummer van Boudewijn de Groot ga jij een tipje van de sluier oplichten voor wat betreft de gemeentelijke activiteiten. Want... Oh, was dat de link? Ja, leuk ja. hè? Ja. Dat noemen ze een bruggetje. Heel, heel mooi bruggetje, ja. maar ik kijk, ook, ik kijk ook even terug. Want vorige ja, week hebben we, een, hebben we een speelplek uh, tussen de Jacob's Katstraat en de Valenneblaan. Die, die voldoet weer aan het, uh, veiligheidseisen. En die is vorige week geopend door, door wethouder LFA en uh, Het is fijn dat die, dat die gewoon weer uh, in gebruik is. En dat staat ook een berichtje van op onze socials. Um, ook even een, Voordat we het over oud en nieuw hebben, ook even een vooruitblik. En dan gaat het over het overlastsprekenuur. Dat is altijd elke dinsdag van de maand. En um, dat is een, een, een punt of een moment in een pluspunt... waar je uh, kunt praten met, uh, met mensen die dan uh, van buurtbemiddeling... als je bijvoorbeeld problemen hebt met je buren... Nou, in coronatijd doen we dat dan niet fysiek in pluspunt, maar uh, telefonisch. Uh, nou, dat is dus aanstaande uh, dinsdag, is dat weer, tussen drie en vier. En de informatie en de telefoonnummers daarvan staan gewoon op de homepage van onze website uh, van de gemeente Zandvoort. Uh, dus mocht iemand overlast ervaren van zijn buren, kan die uh, contact opnemen met het overlastspreekuur. Maar dat is volgend uh, jaar dus, uh, Walter? Wat zeg je? Dat is volgend jaar. Dat is, uh, dat is volgend jaar, maar ja. dat is het al bijna Gert. Ja, nee, ja. ik weet het. Ja, en dan maak ik weer dat mooie bruggetje, zoals ja. je dat dan noemt, naar oud en nieuw. Ja. Uh, je zult ongetwijfeld gezien hebben dat we inderdaad uh, begonnen zijn met een, met een landelijke vuurwerkcampagne. Uh, Verknal het niet voor elkaar, te wijzen op mensen op het vuurwerkverbod. Nou, daar komt ook veel reactie op en het, uh, de vraag is altijd van ja, handhaat dat nou en, en doe daar nou iets aan, gemeente. Um, ik, ik wil hem eigenlijk heel erg graag terugkaatsen van uh, als je het ziet, meld het dan, want... ...er kan pas opgetreden worden als het ook echt gemeld wordt. En de handhavers zijn gewoon van, van half negen tot elf uur s'avonds bereikbaar. En uh, zie je iets, bel al. Want uh, ze komen niet van niets. Ze komen niet, als er een knal is, uh, dan zijn ze al te laat. Dus als ja. je iets ziet gebeuren, bel dan die handhavers. En dat kan op 023-511-4950. Dus 023-511-4950. En dan krijg je gewoon de handhavers. En die kunnen dan meteen actie ondernemen. Daar was Jelmer uh, Koper net in de uitzending. En die, die woont in Noord. En die vertelde dat het wel lijkt alsof het nieuwjaar al begonnen is daar qua knalwerk. Ja, klopt, klopt. Maar daarom echt de oproep: meld het ook. Ja. Want als, als je weer die meldingen hebt, dan kun je ook echt optreden. Ja. Um, dan natuurlijk uh, 1 januari uh, de nieuwjaarsduik. Nou, je weet, hij gaat niet door. Um, ik heb even gekeken: uh, het is, uh, tot 2 uur is het vloed. Daarna wordt het app. Um, hou er rekening mee dat er geen, uh, geen toezicht is. Dus de reddingsbrigade de KNRM, zijn niet in het water. Mocht iemand toch nog denken van... ik, uh, ik ga een nieuwjaarsduik doen, dat is allemaal op eigen risico natuurlijk. Uh -huh. Maar uh, het, er wordt dus niks georganiseerd vanuit de gemeente... of vanuit de organisatie van de nieuwjaarsduik. Dus uh -huh. um, dat is misschien wel even goed om te weten. Ja. Nou ja, en dan het belangrijkste, of het belangrijkste... Uh, voor, vinden wij als gemeente natuurlijk, en daar werken jullie als CDRM ook aan mee... Um, de nieuwjaarsreceptie gaat dit jaar natuurlijk niet door, ook vanwege corona. Dat stellen we uit naar de, waarschijnlijk uh, juni, uh, rondom de Vrijwilligersdag. Maar uh, de burgemeester heeft wel zijn toespraak opgenomen... en die wordt door alle lokale media op nieuwjaarsdag om 12 uur uitgezonden. En ik geloof ook bij ZFM inderdaad op het televisiekanaal. Dus um, daar is in ieder geval de, de nieuwjaarsboodschap van de burgemeester ook te zien en te horen. Dat is mooi, op ons te televisiekanaal? Ja, op ja. jullie kanaal 40... Wordt het uh, uitgezonden. Maar het gaat ook bij Stanford Insight inderdaad. Ja. Het komt natuurlijk ook op onze eigen site. En uh, de Stanfordse Krant neemt het mee. Dus het is uh, vanaf 12 uur op een Nieuwjaarsdag is het overal te zien en te horen. Dat is mooi. Ja. Dat is mooi. Maar ik, het verbaast mij op onze eigen TV-kanalen. Het zou, wat mij betreft, heel mooi zijn. Dan moeten we doorzetten dat soort uh, beelden op de TV van uh, de omroep. Ja. Ja. ja maar goed. Nee. Nee, dat is, ik, heb, ik heb contact met jullie technische afdeling gehad. En die zeggen van, ja hoor, dat gaan we regelen, net als vorig jaar. Toen is het ook okay. uitgezonden op jullie televisiekanaal. Nou, ja. fantastisch, mooi. Dan nog een laatste nieuwtje, dat, dat weet jij al. En dat zat ook in de podcast uh, van het, uh, met de kerstboodschappen. Maar de burgemeester heeft bekendgemaakt dat in de samenwerking met het circuit... dat we dus uh, volgend jaar kunnen stemmen op het circuit. En uh, het circuit stelt de Red Bull Lounge. Dat is de officiële Red Bull Lounge. Die zit vol met allerlei stappenspullen waaronder zijn pak, zijn helm, een gedeelte van zijn auto... dat staat allemaal op het circuit, daar kom je normaal helemaal niet bij... maar ja. dat wordt volgens jaar ingericht als stembureau. En dan kun je drie dagen stemmen op het circuit in de Red Bull Lounge. Nou, dat is ik wel een leuk nieuwtje en fijn dat we dat hebben kunnen regelen met het circuit. Ja, we hadden al geconcludeerd in dat gesprek met de burgemeester... dat de zekere Marcel Bussen. dat hij waarschijnlijk <laughs> blijft overnachten uh, op het circuit. <laughs> Toch? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Maar ben je eigenlijk vrij om te gaan stemmen waar je wil... Binnen je eigen gemeente wel. Dus uh, je, mag, je mag als je wilt, mag je in het Zandvoorts Museum stemmen, maar je mag ook op het circuit stemmen bijvoorbeeld, of in de school of in de blauwe tram. Je mag binnen je eigen gemeente, mag je gewoon zelf weten waar je stemt. Ja, nou mijn vrouw die zit op zijn stembureau, dus die ja. ga, die, dat zal niet lukken in dit geval. Maar anders dan zouden we zeker op het circuit gaan stemmen, want dat lijkt me ook wel heel bijzonder om daar te zijn. Ja, dat lijkt mij ook. En dat, uh, hij doet dus ook mee, want je weet, de verkiezingen worden over drie, jaren, over drie dagen uitgesmeerd. Ja. En uh, dit, dit uh, stembureau zal ook drie dagen open zijn. Niet alle stembureaus zijn drie dagen open, maar dit is uh, stembureau zeker. En hebben we als verrassing dat Max Verstappen achter de stemtafel zit? Ja, maar daar mag ik nou natuurlijk nog helemaal niks over zeggen. Nee, <laughs> dat is een ander primeurtje, Walter. Daar mag ik nog helemaal niets over zeggen. <laughs> maar de kans dat we Jan Lammers tegenkomen is misschien wel aanwezig? Die kans is misschien wel aanwezig, ja. ja. oké. Okay. Dat was het deze keer, Walt, Of zijn er nog meer... Er, uh... Nee hoor, dat was er wel voor deze keer. Uh, kijk inderdaad uh, op Nieuwjaarsdag naar de Nieuwjaarsboodschap. Uh, heb je overlast met je buren, ga naar neem contact op met, uh, met Pluspunt. En, uh, en wees voorzichtig als je toch nog de zee ingaat uh, met de Nieuwjaarsduik. Ja, dat zou ik zeker doen. Nou, heb jij nog mooie plannen voor het nieuwe jaar? Ik ben een keer twee weken vrij, Dus volgende week heb je waarschijnlijk met uh, Claudia te maken. oké. Okay. Prima. Gaan we die proberen te bellen. En ja. rest ons van het team goedemorgen, voor op woensdag. Dat is Pim en Maya en mijzelf. Jou een heel veilig uh, uiteinde te wensen. Goed begin. Ja, en fijne wens vakantie. Wel. Wens ik jullie ook allemaal. Dankjewel. En we heel spreken beperkt. elkaar volgend jaar vast nog wel. Denk het wel. Oké. Okay. Bedankt. Dag Gert. Hoi. Hey. Hebben van die wapperende voeten, lopen altijd overal tegenop, weten helemaal niet wat ze moeten en kouwen dan de hele dag maar trop, Moeten oude jurken van hun grote zusjes aan, die hun moeders hun nou juist zo enig vinden staan.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 de liefde, te klein, voor de kerels. Met een glimmende neus en met knokige knietjes. En in hun dagboek staan de kleine verdrietjes. Meisjes van dertien, vlak voor het begin. Meisjes van dertien, er net tussenin. Hebben van die dromerige koppies. Hebben van dat dunne stijle haar. Willen niet meer samen met de jongens. Willen nou alleen nog met mekaar. Gichelen bij de naam van het onbereikbare idool. Gichelen om hun vader en de leraren op school. giechelen van ongemak en gichelen van spijt. Riegelen zich een weggetje naar een betere tijd. Meisjes van dertien, niet zo gelukkig. Meisjes van dertien, er net tussenin. Te groot voor de poppen, te groot voor de merels. Te klein voor de liefde, te klein voor de kerels. Nog nergens een vrouw, ja, van boven, voorzichtig. Maar verder nog nergens, nog te dun en te spichtig. Meisjes van dertien, droom er maar van. Meisjes van dertien, riegel maar aan. Rolling Stones met Time Is On My Side. Ook niet in de top 2000. En daarvoor um, Meisjes van 13 Paul Vervliet. Ook niet in de top 2000. Waar is het nummer gebleven in Rolling Stones? Time Is On My Side. Dat was volgens mij uw eerste grote hit, hè? Nee. nee. Wat was dat dan? Satisfaction, denk ik. Of uh, Get nee, Off My Cloud. Of, uh... Was die voor Time Is On My Side? Ja. ja, van... ja, ja, ja. Oké. Okay. Ah, ja, ja, ik ben geen on... Rolling Stones. Ready. Get ready? Ja. Het is niet van de Rolling Stones geweest. Nee, het is geschreven door uh, uh, Paul McCartney en John Lennon. Geen Get Ready. Maar ze hebben heel veel gecufferd, hè? Ja, maar geen in Get begin, Ready. Nee, maar in het begin was Rolling Stones alleen maar coverd. Ja. ja, zoek maar eens op inderdaad. We geen cover. Get Ready, ja. ja. Nou, uh, onze Rolling Stone-deskundige is over mij, Maya Kopp. <laughs> <laughs> maar we gaan nu iets heel anders doen. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria. In de gloria, in de gloria. Hier ben je piep. Hoera. Je bent te laat met je muziek, Tim. Lang ze leven, lang zal dat... ze Je Er staat iemand te swingen achter de microfoon. En dat in de gloria. In de gloria. Wiep, wiep, wiep. Hoera. Gefeliciteerd nou. hey, nou, nog. Stem, hoor. <laughs> Want je bent al jaren geweest, hè? Ja, ja, ja. Een dag na kerst. Een dag na kerst. Heb je een beetje ja, een leuke dag, dag gehad? Wat zegt u? Heb je een beetje een leuke dag gehad? Ja hoor, zeker. Ja. En erg verwend, visite en dat soort dingen? Nou, nee, dat niet. Nee, nee. Dat, uh, nee. Ik ben bij mijn, bij mijn jongste dochter. En daar zijn we met verdrietjes. En mijn kleinzoon is nog even geweest. En dat zit. Want ja, je kon niet veel uitnodigen, natuurlijk. Nee. Nee. Nee. Dat. Uh, volgende keer beter. Ja. Hoe? We maken er weer een groot feest van. <laughs> hoe is het om naar de kerstjarig te zijn? Want ik denk dat iedereen. Niet nou niet zo fijn hoor. <laughs> nee, want nee. vorige week hadden we iemand die was. Uh vlak voor kerstjarig en die had dat ook zoiets van nou, voor mij had dat niet gehoeven. Nee, nee, maar ja goed, dat, uh, ja. dat is nu eenmaal zo, het is nooit leuk geweest. En ik ben niet de enige, want ik heb nog een, een tweelingbroer. Oh, je bent de tweeling? Ja. En wie is de eerste? Wie is de oudste? Mijn broer. Oké. Okay. Ja, ja. Wel leuk om met z'n tweeën jarig te zijn, toch? Soms, soms niet. <laughs> ook dat heeft natuurlijk beperkingen. Ja. Ja. Nou, uh, Goed. u hebt een hele uh, aparte plaat uitge uh, uh, uitgekozen om te, te draaien. La Via ja. Roos. Ja. Van Edith Piaf. Heeft u daar herinneringen aan? Ja, daar heb ik uh, hele leuke herinneringen aan. En, en ook uh, mijn man die zong dat altijd als we bij vrienden waren... En die man die kon heel goed piano spelen. En uh, die speelde dan voor hem altijd La Vie en Roos. En daar stond hij mee te zingen. Oh, mooi. Ja, het is ook een heel mooi nummer van Edith Piaf. Ja, ja. Dus. Nou, dank u wel voor het interview. Dus een, een hele fijne... Ja, hopen we volgend jaar weer een hele fijne dag met heel veel mensen. Het zal wel lukken hoor. Laten we daar wel vanuit gaan. Okay. Positief blijven. Nou, dank u wel.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 Parle tout bas, je vois la Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Ensemble que quelque chose. Il est entré dans mon coeur, une part de bonheur. Un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle toujours. Alors love is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 Zoek voor jou in het stof van de de paarden. Voor jou hoorden rood en blauw taal voor jou alleen en met warme mond zeggen en elkaar eens was er een paar dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van de jonkvrouw die stierf, van nostalgie hinkerend naar jou. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen, laat me niet alleen.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 In het kader van ons uh, Frans kwartiertje hoorden we eerst natuurlijk uh, Piaf met LaFian en Roos. En daarna Lisbeth Lis met Laat Me Niet Alleen. Een nummer van Jacques Brel natuurlijk. De overeenstemming is dat ze geen twee in de top 2000 staan. Ja, dus maar het daarmee... zijn alle nummers natuurlijk. Hè? Dit, ja. Uh, ja. Maar het is toeval. Nee, waarom? Nee, LaFian en Roos was wel toeval. Ja, omdat het door de jaren ja. is uitgekozen. Een goede keus. Nou, nee, we hebben een beetje gestuurd, hè. We zeggen, ja. mag ook niet in de top 2000. Ja. En zo kom je dat toch uit, Marjan Ma Weber, hè? Uiteindelijk. Ja, daarom. Ja. <laughs> ik bedoel maar. Kom. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat leuk om jou op deze manier aan de lijn te hebben. Nu, hè. Het is wat anders, hè. Ja. Al wil je me wel, wel vaak belt. <laughs> ja, maar ik moest veel weten, hè. Ja. Hé, hey, maar we gaan het hebben over Goedemorgen Zandvoort op zaterdag. Het grote broertje van deze uitzending. Want het was voor deze week bijna onmogelijk om een beetje een fatsoenlijk programma in elkaar te draaien. En uh, jij was zo aardig en vriendelijk om uh, toch een programma te, bij elkaar te uh, sprokkelen. En dat heb je gedaan aan de hand van oude interviews. Wat, uh, wat hebben we te verwachten aanstaande zaterdag, Cor? Wat weet je al? Ja. Ik vond het inderdaad een beetje zonde om de aanstaande zaterdag voorbij te laten gaan als een uitzending die dan uh, gemaakt had kunnen worden, maar die we niet doen omdat het 1 januari is. Dus ik heb uh, een beetje gekeken van ja, wat is nou actueel en wat is nou een beetje interessant voor de luisteraar. Nou, we hebben natuurlijk de politiek gehad hè, van de laatste tijd, waar de verkiezingen die eraan gaan komen. En ik heb als bonus op de taart... <laughs> Uh, een paar hele oude interviews gevonden... maar die waren ook echt heel oud... van onder andere uh, Bram Stijnen. Dat lijkt me heel interessant. Bram Stijnen, ik... Ja. Wie is ja. Bram Stijnen? Dat was de voormalige uh, journalist... van het Sandvoors Nieuwsblad. Ja? Uh, ja. Maar die was heel kritisch altijd, Cor, hè? Die kon uh, mensen afmaken. Ja, je was zijn vriend... of je was niet zijn vriend. En op het moment dat hij... Uh, ja, schreef dan uh, ja, was er wel eens een, een, een kooltje zout nodig. <laughs> maar hij zei altijd van, ja, dan kunnen mensen een reactie schrijven naar de krant... en dan schrijven we weer een verhaal daarover. De verdiening de twee, ja, twee ja. keer aan. <laughs> Zijn pen was soms in azijn gedoopt, had ik wel eens de indruk. Ja, maar dat had wel een beetje te maken met mensen die uh, ja, zich op een bepaalde manier gedroegen... En uh, ja, met zijn pen probeerde hij dat een beetje te corrigeren. Ja. Dat, uh, ja. Bijzondere man. Deze. Ja, hij was een heel goede man. Uh, hij heeft het mij een beetje geleerd hoe je uh, schrijft voor een krant. Want op een gegeven moment werd hij natuurlijk ziek. Hij liep krommen, had een bepaalde, uh, ja, bepaalde problemen met zijn rug. En toen uh, dus hadden ze hem opereren. En dan. Want alles zou zijn rug door minder klappen. Hij liep ook helemaal voorover. Ja, voorover. Het helemaal klonk, je, Ik wil je nog toch herinneren. En um, ja, toen is hij dus uiteindelijk is hij aan een nieuwe ontsteking is hij overleden. Maar ja, ik kwam hem natuurlijk regelmatig opzoeken. En dan vertelde hij altijd tegen mij van ja, dan moet je die kop, die moet je zo maken. En je moet dat en dat schrijven. En uh, je moet maar eens daar en daar vragen. Het was heel interessant, daar een beetje mij de... Uh, ja, dat ik dus van het vak uh, eigenlijk bijgeleerd. Ben je ook journalist geweest dan? Ik heb uh, jarenlang voor de kant geschreven. Ja, oh, wel. kijk eens. Kort nou, oh. heeft heel ja, veel uh, hoedanigheden hoor. Ja, ik zie hem altijd in het buitenland maar. <laughs> ja, ja, liever ja, niet. Maar uh, ik heb uh, de hele tijd een rubriek ook gehad. In uh, de Zandvoorts. Uh, in, in oh. de Zandvoort was dat zo. Ja. Zandvoortsnieuwsblad, Nieuwsblad, was dat toch? Nee, zoals het is wat uh, niet. Het was in de, in de Zandvoorter. Oké, okay. nog langer. Ja. En die ken je natuurlijk als DJ Draaier. Ah. DJ Hardcore. Oh, ja. <laughs> hey, maar ik ben heel benieuwd naar dat gesprek met uh, Bram Steijnen, Want ik heb er veel over gehoord. Ik heb hem ook nog toen ik in Zandvoort kwam wonen kort meegemaakt. Ik zie hem nog op zijn brommetje uh, door het dorp heen toeren. Dus daar verheug ik me op op dat interview. Maar je hebt nog een bijzonder interview geselecteerd. Ja, ik heb uh, een stukje gevonden van uh, ja de, vo uh, de voorloper van uh, het Sanderland Museum en het was toen het nog uh, ja eigenlijk het cultureel centrum was ja. en toen kreeg al wat kijk vroeger toen die radio dit begonnen was in 1990, 89 zo'n beetje. Uh, zat ik bij de voorloper van het programma Goedemorgen Zandvoort en dat ik, toen de Zandvoortse Zaken. Heel ja. gingen ook wel eens op locatie, onder andere in het uh, gemeenschapshuis. En dan kon je dan met, uh, met je huisdier op Dierendag bijvoorbeeld, daar naartoe komen. En dan uh, ja, werd zo'n dierenwetag gekeurd of het gezond was. En wij zijn daar een keer op ochtend geweest daar. En, uh, ik heb een aantal van die opdames nog op bewaard. Hoe heette die mevrouw die toen uh, aan het roer stond van het cultureel centrum? Ja, ik zat te denken, was die mevrouw. Uh... Ik, ik was die toen nog niet in ieder geval. Ja. Maar goed. Ik heb dat... de naam vergeten, maar die mevrouw uh, die is er ook. die gaat nog eventjes in op uh, hoe het cultureel centrum is, uh, is ontstaan. Oké. Okay. Nou, gaan we ook luisteren. Maar ik doelde eigenlijk op een ander interview wat je hebt gevonden. Wat uh, heel actueel is eigenlijk. Je bedoelt... Uh, hoe is het, hoe nu gaat het nu met? Hoe gaat het nu met? Dat bedoel je? Jazeker. Ja, we hebben... Uh, kijk, het is natuurlijk zo dat uh, Belinda Geunsen... die heeft dan uh, recentelijk in de raadsvergadering aangegeven... dat zij er stopt met... Uh, met, met de politiek en met de VVD. En dat ze haar zetel terug heeft aan de VVD, want ze is geen zetel erover. Uh, en dan is de volgende in de lijst van de VVD: dat is uh, Wilfred Taters. Ja. Nou, Wilfred Taters, die hebben we natuurlijk geïnterviewd met. Uh, hoe gaat het nu met? Een half jaar geleden, geloof ik, hè? Ja, in uh, November 2011. Dat is uh, meer dan een jaar geleden. Ja. En uh, dat heb ik even opgedoken uit het archief en die. Uh, Gaan ook nog eens even een kits draaien. Ja. Het was heel grappig dat we toen nog niet wisten hoe het nu zou lopen. Nee. Ik heb geprobeerd hem nog uh, voor uh, de uitzending van zaterdag uh, te spreken te krijgen, maar hij neemt de telefoon niet op en we zijn allemaal benieuwd, uh, hij gaat die nou, zetel inpikken. Maar waarom? Dat is de grote vraag. Ik, uh, dat, dat, dat vertelt hij in het interview. Want hij, <laughs> hij wou natuurlijk in het middel Ja. En dan moet hij dus zijn huis uit, wil die signaal hebben. <laughs> dus je kunt er wel bellen, maar als je gewoon thuis is, dan gaat de telefoon niet over, want dat nee, werkt niet. Nee, dat is waar, ja. Nou, ik ben benieuwd hoe dat ook alweer was, want uh, daarin hebben we me uh, toch een aantal vragen gesteld over de politiek ook, en hoe het nu met hem was. Maar ja. dat zijn dus sowieso al drie gesprekken die het de moeite waard maken op de luisteren zaterdag. Ja, zeker. Want uh, kijk, als je, je kunt natuurlijk ook niks doen hè. En, en, nee. ik heb een beetje, wilde wel een beetje creatief met, uh, met de radio en met, uh, met, met opnames en zo. En ik ben nu de uh, recentelijke interviews met de politieke stukken over de aankomende verkiezingen. Uh, een beetje aan het inkorten. Dat ze niet te lang zijn. Want je zit zo'n kwartier te praten met mensen. En je hebt twee uur... en is de tijd te kort eigenlijk om het te doen. Ja. Uh, om te kijken of we dat een beetje kunnen inkorten. En uh, dan kunnen we dat ook weer uh, gebruiken. En dan is het allemaal over een beetje hetzelfde. Over politiek. Het kan interessant zijn. Sommige mensen vinden het niet interessant. Soms is het ja. interessant. Soms Alleen maar muziek draaien. Dat vond ja. ik niet de optie. Maar. maar we gaan uh, je presenteert het samen met, uh, met Ben Zonneveld. Ja. En uh, jij doet de muziek zoals gebruikelijk. Dus dat zal ja. uh, sowieso goed zijn, denk ik. Hè? De muziek. Ik doe mijn best altijd. Ja, natuurlijk niet zo goed als wat wij hier te laten horen. Nee, Dankjewel Gert. Dankjewel Gert. Tim heeft ja. een uitstekende muziekkeuze. Dat ja, even ik, naart... ah, ik... ik ben ook door koor opgeleid, dus ja, Wat ook, wil je. Ook door koor ja. opgeleid. Nou ja, dan, dan, dan houdt het op nu. Heb je het al gehad over het programma van de krochten van, van Tim? Nee, daar wil ja. ik je nog voor gaan bedanken, maar graag. Ligt het nog een keer toe, ja? Geweldig. Nou ja, kijk, Pim, die uh, doet natuurlijk ook andere dingen dan behalve techniek. En uh, die is altijd op zoek naar de wortels van een nederblok. En die heeft een aantal hele interessante interviews gehouden met mensen. En die zijn maar één keer uitgezonden. En ik vond het gewoon, uh, ja, uh, zo zonde dat dat dan ook niet meer nog een keertje na te luisteren was. Behalve op de standaard manier van de uitzending gemist. Dus al die uitzendingen die, nou uh, ja, uh, al die uitzendingen zijn al tien of elf... Uh, die zijn tot nog toe uh, allemaal verwerkt op een uh, webpagina van de website. Nee, en kan ik daar ook uh, dat geweldige. Niet de van de, de Kinks. Fantastische avond. Waarin de Kinks uitgebreid werden behandeld. Die komt ook op die website uh, voor. Uh, maar als je goed geluisterd had, dat, dat had ik gezegd. De wortels van de Nederlok. Ik weet niet of de Kinks nou met Nederland te maken heeft. Ik weet het niet. En zou ik jou vertellen dat in 1963 de Kinks. Een toertje maakte door Nederland. Ja, nou ja, als het toen de uitzending uh, gemaakt had kunnen worden met uh, een interview met een van de voorbonden, dan is het nog steeds niet een wortel van de Deduckje. Nee, dat kan <lacht> dat weer niet. Dat kan weer niet. Hé, hey, maar kort voordat we over muziek beginnen, dan is het ja. programma afgelopen. Ja. We gaan zaterdag luisteren. Goeiemorgen zandvoort. Jij gaat het mooiste van brouwen. Waarvoor dank. En Ben, en jij gaan het aan elkaar praten. En ik ben ook heel benieuwd naar uh, nogmaals Bramsteinen en vooral ook Wilfred Tafers. Hé, hey, Cor, bedankt. Succes. En we spreken elkaar. Hé, hey, bedankt. Hoi. Oh. Achman Turner overdraait met You Ain't See Nothing Yet. Helaas uh, dit jaar ook niet meer in de top 2000. Gert, ga schande. Gaan. Schande. Schande. Vind ik goed. Gilles, dat vind jij ook, hè? Helemaal mee eens. Ken je het nummer eigenlijk wel? zo, zo vaak. Ja, ik herken er wel wat deuntjes. Ja? ja? Zal ik nog even de intro nee. draaien? Oh, okay. wacht even. Je krijgt nog je intro. Moment, moment. Ja. voor jou geselecteerd, gillis. Ja, ik voel me zo vereerd elke keer. Hier komt de nieuws van Electric Light Orchestra. Ja. Het moet je Dankjewel. inspireren, hè? Zeker. Um, de Zandvoetse krant van de komende week, die morgen weer op ieders deurmat gaat vallen. Wat hebben ja. we te verwachten? Nummer 52, dat is het laatste van het jaar. Ja. Is dat zo? Ja. Ja. Nou, heel bijzondere uitgaven, denk ik dan. Voor ons uh, is het altijd wel een soort uh, drempeltje, ja, dat je weer opnieuw begint in week 1. Dat we eigenlijk feitelijk elke maandag weer opnieuw beginnen natuurlijk. Maar... Ja. Ja. <laughs> het is wel een bijzondere. altijd en uh, Niet in de laatste plaats omdat we dan een jaaroverzicht publiceren. Uh, wat hopelijk voor de lezer altijd leuk is om even terug te blikken op het jaar. Maar uh, wat voor ons ook heel leuk is om te maken... Uh, omdat we dan uh, alle kranten weer even doorspitten van het afgelopen jaar. En dan zie je toch dat er wel een hoop gebeurd is eigenlijk. Uh, Ondanks corona. Uh, ja, met en zonder corona. Want we doen het al jaren eigenlijk, het jaaroverzicht. het is altijd leuk om te doen, om terug te blikken. En, uh, maar goed. Laten we niet te veel over corona hebben. Nee. Uh, we beginnen de krant nog wel even met een uh, terugblik uh, op de uh, kerstdagen. Waar natuurlijk bol stond van de activiteiten en evenementen. Uh, oh nee, toch niet. <laughs> maar goed, er was één ding wat wel doorging en dat uh, hebben we meegenomen... Uh, daarnaast uh, kijk we nog even naar de nieuwjaarsduik die niet doorgaat helaas, maar uh, wel een alternatief voor bedacht is. Uh, wat serieuzer misschien, er is uh, uh, dus een onderzoek uh, heeft plaatsgevonden over de haalbaarheid voor het overdekken van parkeertreinen in Zuid. Okay. Uh, is er is ooit over gesproken dit jaar en uh, nou ja, het onderzoek toont eigenlijk aan dat de parkeerdruk uh, wel mee is gevallen afgelopen zomer. En uh, dat het overdekken ook uh, eigenlijk helemaal niet nodig is. Dus dat zal denk ik voor een aantal mensen wel een opluchting zijn. Vooral opluchting. Vooral voor de omwonenden denk ik. Ja. Uh, verder kijken we nog even naar de, uh, de invulling van de lege plek die uh, Belinda Geurzen heeft achtergelaten inderdaad. Uh, volgens uh, oud-geriende Wilfred Taters, die uh, ook in 2018 nog op de lijst stond, is hij de aangewezen persoon om die plek in te vullen voor de komende paar maanden nog. En of dat gaat gebeuren, ja dat is natuurlijk de grote aanvraag. Ja, hebben jullie nog gesproken? Uh, we hebben hem zeker gesproken. En uh, hij telefoont is want hij woont in het uh, Hoge Noorden. Ja, ja. Uh, maar hij is uh, meer dan bereid om uh, deze kant op te komen. Oké. Okay. Ja, ik probeer hem ook te bellen, maar mij is het niet gelukt. Nou, ik moet zeggen, het bereik is niet altijd even goed uh, gebleven in Groningen. Dus uh, af en toe uh, <laughs> nee. uh, kan het daar aan liggen. Maar vertelt hij in dat gesprek met jullie ook waarom hij dit wil? Want daar ben ik dan wel benieuwd naar. Mm, of blijft dat nog yeah. even geheim? Nou ja, geheim weet ik niet, maar hij blijft daar wel een beetje onduidelijk over. Okay. Want hij, hij vindt het, dat de kiezer heeft gesproken en uh, hem zijn stem gegeven destijds. Dus dan vindt hij dat hij daarvoor verplicht is. Maar dat is natuurlijk een antwoord voor de bühne lijkt mij. En uh, hij zal vast andere moverende redenen hebben. Ja. Maar die, uh, vooralsnog uh, is dat uh, ook voor ons niet helemaal duidelijk geworden. Nee. Voor drie maanden terug uit het hoge noorden naar Zandvoort. Ja, daarom. En dan heeft hij eigenlijk een, uh, een woonverplichting in onze gemeente. Dus dan ja. uh, is hij ook bereid om hier een woning te gaan betrekken. Uh, dat lijkt me allemaal een beetje veel gevraagd voor, de, voor twee, drie maanden. Maar goed. Uh, want formeel uh, is uh, het terugtreden van Belinda nog niet uh, afgerond. Uh, dus ja, eerder hij uh, aangezeld kan worden, lijkt het mij alweer een paar weken verder. En dan zit je al bijna tegen de verkiezingen. Ja. Maar goed, ja. hij zal er ongetwijfeld een reden voor hebben. En die, uh, daar, daar komt hij hopelijk uh, de komende tijd meer uh, ja. duidelijkheid over. En wat heb je nog meer voor leuke dingen? Uh, nou, we weten ook vanuit het jaaroverzicht dat we afgelopen jaar uh, hebben we het regelmatig gehad over speelduinen. Uh, die kunnen in Zandvo wel een upgrade gebruiken hier en daar. En, uh, uh, de eerste upgrade heeft plaatsgevonden en is vorige week, uh, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, ja, opend, uh, door, door onze wethouder uh, samen met een aantal kinderen. En het uh, is een speelduin bij de Jacob Katstraat. Daar hebben we een, uh, een berichtgeving over. Verder hebben we het nog even over de nieuwjaarsreceptie die dit jaar niet doorgaat. Maar in plaats daarvan komt er wel een uh, videoboodschap uh, uh, van de burgemeester. Ja. Dat uh, hoorden we net van Walter. Ja. ja. Hoe gaat dat dan? ik bedoel, Hij nou, heeft het al hebben, opgenomen. 1 januari om 12 uur uh, uh, zet je ergens bij de Zonvoortse media uh, de, de, de radio of de website open en uh, dan komt uh, de videoboodschap uh, naar iedereen toe. Maar wie heeft die boodschap opgenomen eigenlijk? Dat is met de burgemeester opgenomen. Ja, maar wie heeft het opgenomen? Sandvoort in Technisch gezien, nee, dat is uh, Erik Koning van Beats for Motion. Ah, oké. Okay. Die heeft het Die op... ook uh, de, de filmpjes maakt op de Ondernemersavond bijvoorbeeld. Oh, en bij ja, de natuurlijk. Ja. Ja. Leuk. Uh, ja, zeker. Uh, we kijken nog even naar de uh, terugblik op de Roodreactie. Die hebben we toch weer uh, een mooi bedrag opgehaald. Ruim 2000 euro. Dat uh, is nog aan de uh, diaconie van de Agatakerk. Um, dan blaad ik nog even door. GroenLinks is als eerste naar buiten gekomen met het kiesprogramma ja. 2022-2026. Dus daar hebben we aan gaan uh, voor besteed. Um, en die staat inmiddels ook de... op standvoortkies.nl? Zeker, zeker. Ehm... Ja. Um, ja, wat eigenlijk wel opmerkelijk is, is uh, wat, ja, een nieuws dat wat klein gebleven is... ...maar er is een, uh, een, een lek gevonden in, uh, in de digitale omgeving van de gemeente. Wat bij mij inhoudt is dat de, de website uh, dus mogelijk uh, gehackt zou kunnen worden. Die was vorige week ook eventjes, uh, of twee weken geleden was dat alweer dacht ik. Die was even on offline en dat geldt ook voor de website van de gemeente Halen. Ja. En uh, wat naar nu blijkt is, uh, uh, is dat omdat er een uh, datalek is uh, uh, gevonden. En er wordt aan gewerkt om dat te herstellen. En vooralsnog uh, lijkt er geen schade te zijn uh, geweest. Maar uh, nou, ja, toch wel opmerkelijk in deze tijden. Je leest het vaker tegenwoordig. Ja, heel vaak. Dus Ook de gemeente Zandvoort heeft daar... Uh, maar de nieuwjaarsboodschap van de burgemeester kunnen we nog wel via de website gaan volgen? Nou, of het de website van de gemeente is, weet ik eerlijk gezegd niet. Uh, het is wel de website van de Zandvoort de krant uiteraard. ja. En uh, volgens mij wordt ook Schamfert in Zijt en, uh, en uh, jullie radio ingeschakeld. Ja. Dus uh, de, de, de boodschap zal op meerdere plekken uh, te volgen kunnen zijn. We kunnen hem niet missen, denk ik. Ik denk het ook niet. Nee. Wij doen ons best in ieder geval om iedereen te bereiken. Ja, nou, wij ook. Oké. Okay. Nou goed, zoals ik al zei, we sluiten de krant af met een uh, jaaroverzicht. Per maand uh, blikken we terug op wat er gebeurd is. en. Uh, met mooie nou ja, foto's mooi altijd, afsluit. hè? En dan gaan we weer met de scholenleid beginnen volgende week. Ja, altijd met mooie foto's, dat jaaroverzicht, hè? Ja, is leuk. Zeker. Ja, zeker. Kun je even opstuderen en herinneringen ophalen... aan hoe het is geweest in de afgelopen jaren. Ja, en, precies. Uh, en dan spreken we de hoop uit dat 2022 in een aantal opzichten... beter zal kunnen worden dan 2021 is geweest. Ja, uh, wat mij betreft mogen we 2021 wel uh, uh, uh, ja, redelijk snel vergeten. En uh, <laughs> ja. kijken of we een, een, uh, weer het nieuwe jaar uh, anders kunnen invullen. Nou, wij doen ons best. Zeker. En uh, we gaan kijken wat het gaat worden. Uh, ik ja. wens jou een heel uh, goed uh, uiteinde toe. Uh, een goede ja. jaarswisseling moet ik zeggen eigenlijk. Ja. En uh, ik hoop op volgend jaar voor alle ondernemers, maar jij bent ook een ondernemer natuurlijk... Een beter jaar dan het afgelopen jaar. Dat we weer normaal zaken kunnen gaan doen met z'n allen. Nou, daar zijn we wel aan toe inderdaad. Dat geloof ik zeker, ja. Gilles, ja. namens het hele team hier. Pim knikt, Maya knikt. Al het beste en we spreken elkaar in het volgend jaar weer. Heel goed, uh, vet. Ja, ook een fijne jaarwisseling. En alle luisteraars ook. Ja. En tot volgende week. Oké, okay. bedankt. Doei. Hoi. if found Dit was nou het keer het nummer voluit van ILO. Hier is het nieuws. Want we horen hem eigenlijk nooit. We horen alleen het begin. Hè? Als intro bij Gilles. Maar dit, dit is nu het hele nummer. Hij staat ook niet in de top 2000. Hij al. staat ook niet in de top nou, 2000. Fantastische keus. Ja. Fantastische keus. Dank je. We gaan bijna afsluiten. En dat doen we met de overvolle agenda van Maya. Ja, ja weer een uh, enorm vol agenda van uh, wat wel kan. <laughs> het strand is nog steeds open... De viskramen zijn nog steeds open. Ik hoor net dat er uh, 13 toiletten had je het over hè, 15 geloof ik. Ik weet alleen niet of ze open zijn. Maar uh, ook op het strand is ook natuurlijk een hele leuke attractie om te gaan kijken. <laughs> en wat er en ook uh, gaat gebeuren natuurlijk, want uh, nieuwjaarsdag is het 12 graden. Ja. Dus er wordt geassocieerd, gaan we met z'n allen de zee in. Ja. Als je een keer een uh, nieuwjaarsduik wil doen, nu is de tijd en ja, de temperatuur dit. daar. Ja. Dus we kunnen jou verwachten op strand, Pim? Ja, zeker. Oh, ja. ja. ga kijken. Bij uh, strand 21. Ik zal uh, tien over half twaalf zal ik te water gaan. Huh? Oké, okay, nou, ga maar kijken. Nou, dat is zeker een attractie waard. Ja. <laughs> de waterleidingsduin is natuurlijk ook altijd open... In ieder geval, weet je, ga in ieder geval bewegen. En dat is het belangrijkste. Uh, ga lekker end fietsen naar Lem of weet ik veel wat. Het is altijd leuk om iets te ondernemen. Ja, en bewegen is altijd goed. Ja. Dat moet je het nieuwe yes. jaar ook mee inzetten. Nou. Nou, en vrijdag hebben we natuurlijk Pim en ik weer uitzending. Hoe laat? Uh, van twaalf tot uh, twee. En dan gaan we... Uh, alle Nederlandse inzendingen van, uh, voor het Euro Eurovisie Zongkast. Hartstikke mooi dit, ja. Hartstikke ja. bedankt. We gaan eindigen met de burgemeester. <laughs> Tot volgende week. En we sluiten af met de lang verwachte en beloofde kerstboodschap... die de burgemeester ons gaat uh, toevertrouwen. Wat wilt u ons als inwoner van Zandvoort voor 2022 meegeven... behalve dat we allemaal moeten gaan stemmen?